En dan ga ik de ...van Chris Hinsen. Chris Hinsen uh, maakt in 1992, want we gaan uh, ver terug in de tijd. Deze dubbele CD, Music for Relaxation, op zijn eigen label, Ketone Records. Of Ketone mu muziek. Nee, dat weet ik even niet meer. Goed, het is in ieder geval ketone.nl. En we gaan door met, uh, of tenminste afsluiten...